De man die woensdag in de Duitse stad Halle een aanslag pleegde... heeft een bekentenis afgelegd. Volgens Duitse media zei de man dat hij een rechtsextremistisch... antisemitisch motief had. Bij de aanslag in Halle vielen twee doden. Brabantse boeren zijn vanochtend met trekkers... naar het provinciehuis in Den Bosch gereden. Daar is een debat over de aanpak van stikstof. De boeren willen meer tijd om maatregelen te nemen... om de stikstofuitstoot te beperken boerenorganisatie zet El boeren op om het debat bij te wonen. Tientallen van hen zijn dus met de trekker gekomen. En een groepje leerlingen in Almere heeft bedreigingen geuit tegen hun middelbare school. Ze zijn boos dat het Trinitas Gymnasium aandacht heeft voor Coming Out Day... een dag om stil te staan bij mensen die uit de kast willen komen. Leerlingen die meewerkten aan festiviteiten voor vandaag zijn volgens de rector bedreigd. Sociale media verschenen homofobe teksten... De school in Almere heeft de politie erbij gehaald die heeft gesprekken gevoerd met vijf leerlingen die de teksten op sociale media hadden geplaatst. Het weer: bewolkt en regen, vooral in het noordwesten kan veel regen vallen, veel wind ook aan zee, later kansen ze ook op zware windstoten. Het wordt 15 graden. Morgen regenachtig, minder wind. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Down the I heard a thing as a song with the thing as a beat. The band in the house is going real wild, along, and all them cats just a jumping in the aisle. Be our biggie, go go, You love me, I love you. Be a big Bob. Bobo. Vrienden, daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 9 oktober 1967... Phil Bloem naakt op de televisie verschijnt. In de tweede aflevering van Hoepla, het tweenerprogramma van de VPRO. Men spreekt er schande van. Dat is natuurlijk lang geleden. Hè? En in die week, op 11 oktober 1965, wordt Hilversum 3 officieel geopend door Maarten Vrolijk, de minister dan van Cultuur. Het radiostation is voorlopig alleen tussen 9 uur s morgens en 6 uur s avonds te ontvangen op FM en via de draadomroep. De KRO is de eerste omroep die op Hilversum 3 uitzendt. zendt. Rok Rock van Horst Fischer is de eerste plaat die wordt gedraaid... via dit nieuwe derde Nederlandse radionet... zoals minister Vrolijk het noemt in zijn toespraak. Straks wat jingles van Hilversum 3. Een stuk later Radio 3 geworden en toen 3FM. De muziek waar we net mee begonnen, heerlijk opzwepende muziek... Dat heeft ermee te maken dat Cliff Gallup overlijdt op 9 oktober 1988 aan een hartaanval. Hij is vooral bekend als de gitarist van Gene Vincent en de Blue Caps. Deze groep heeft in 1956 een wereldhit met Bebop Alula. Cliff Gallup is 57 jaar geworden. En we hoorden hem net geweldig gitaar spelen... in het nummer B.I. Bo -E. Bobo Go uit 1957. Tijdens deze rondleiding hebben wij een oude top 40 uit week 41. Maar welk jaar, dat ga ik je nog niet vertellen. Het is wel het geboortejaar van Helmoet Lotti, Belgische zanger en pianist. En Volkert van de Graaf, Nederlandse milieuactivist en moordenaar van Pim Fortuyn. Op nummer 1 in die oude top 40 uit dat jaar, week 41, staat een lied... wat in de tijd werd gecomponeerd door twee NOS-medewerkers. Tom Poederbach, hij was in de tijd filmkutter. En Dick Zwaneveld hij was geluidstechnicus in die tijd. Het liedje begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloekend en vechtend gelijk een man. Een Nederlandstalig nummer dus. Zo dadelijk tijdens deze rondleiding vertel ik je ook nog de overeenkomst tussen vijf verschillende nummers die alle dezelfde gitaarriff hebben. En de melodie daarvan, van die vijf liedjes, is weer op een Duits nummer gebaseerd. Weer een ander lied. Ingewikkeld verhaal. Vijf nummers die van alles met elkaar te maken hebben.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 En natuurlijk hebben we de Langspeelplaat van de week. Dat is deze week een dubbelalbum uit 1970 van een gelegenheidsband. Met onder andere Bobby Whitlock, Carl Radle en Jim Gordon. En nog iemand, maar dat vertel ik je zo meteen. Het is overigens het enige album wat de band uitbrengt. En we hebben ook nog een uh, prachtig Spaans lied, wat in 1973 tweede werd op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie hiervan is uh, eigenlijk niet om aan te horen, maar bereikt toch de negende plaats in de Amerikaanse top 100. We gaan een stukje van die, uh, van die versie luisteren, van die Engelse versie, en we draaien het origineel uiteraard. Oudste nummer deze week is uit 1951. Het is van Ede Piaf. We horen het zo meteen. Maar we gaan nu eerst naar dinsdag 12 oktober 1965. Ladies and gentlemen, The Beatles! The Beatles! Hey!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 With another man, that's the end Little girl na, na, na. Na, na, na. Na, na, Hilversum 3 Hilversum 3 has that big, big sound big. Hulversum 3, de kampioen der communicatie. Alweer een Hulversum 3 primeur. Hartelijk bank. Who listens to radio?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 m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me la folle Sans foi j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours Par Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour Y'a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rappel Honey een stem ongeëvenaard. Op 11 oktober 1963 overlijdt de Franse zangeres Edith Piaf... aan de gevolgen van een zwakke gezondheid. Die is te wijten aan haar alcoholgebruik en haar morfineverslaving. Edith Piaf is als Edith Giovanna Gassion op 19 december 1915... geboren aan Rue de Belleville in Parijs. Als 15-jarige zingt Edith Piaf haar chansons in de straten van Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt zij veel op voor de Franse soldaten... En in 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Le Play, die haar in zijn Parijse nachtclub laat optreden. In maart 1963 staat zij voor de laatste keer op de planken. Zeven maanden later sterft zij. Bij haar begrafenis op Père Lachaise komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot de zangeres van de 20e eeuw. Céline Dion bezet de tweede plaats en Marie Calles de derde. Wij hoorden van haar liedje Padam Padam uit 1951. Een wals geschreven door Henry Conté en Norbert Glansberg. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Zij zijn op 12 oktober tot 8 november 1965 in de EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen... voor opname van hun album Rubber Soul. Deze LP wordt op 3 december 1965 uitgebracht. Op Rubber Soul staan onder andere de nummers Drive My Car, Norwegian Wood, Know Her Man, Michelle... en het nummer wat we net hoorden Run For Your Life. Rubber Soul is uh, het laatste album van de Beatles... waarvoor uh, Hurricane uh, Smith de techniek doet. In februari namelijk 1966 gaat hij werken voor A&R. Uh, dat is een afdeling van de EMI in Londen. In januari 67 wordt hij producer van Pink Floyd. Daar hoorde dus dat nummer van John Lennon... opgenomen op 12 oktober 65. Run for your life. Straks een langspeelplaat van de week. Ik zei het je net al. Een album uit 1970. Een dubbel album van de gelegenheidsformatie. Met Jim Corder. Maar ook daarin Eric Clapton. <middels> uh man of man mana mana, mana man of man mana mana, mana man mana mana, of mana, mana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 Schrijf, week 41, 1900, nog wat. Het liedje werd in de tijd geschreven door de Italiaanse componist Piero Umiliani. Hij schreef het voor de soundtrack van een erotische documentaire over het seksleven van het Zweedse volk. Toen dit uh, nummer op single verscheen, kreeg het de titel Mana Mana. Het werd in de jaren 70, vooral in de versie van de Muppets, een wereldsucces. Maar goed, de alarmschijf week 41-1900. Nog wat muziekvrienden, je hoort het aan de muziek. We zijn toe aan de lang van de week. Voor mij altijd een hoogtepunt hoor tijdens deze rondleiding. Deze week een dubbelalbum van een formatie. En zij noemde zich Derek en de Domino's. En het album heet Layla and Other Assorted Love Songs... De plaat die deze gelegenheidsband maakte flopte eerst... maar werd later vanwege het succes van het titelnummer een Classic Album. De bekende Domino's zijn Eric Clapton en drie Amerikaanse muzikanten. Toetsen is Bobby Whitlock, bassist Carl Raddle en drummer Jim Gordon. Ze kwamen alle drie uit de band Delaney, Bonnie and Friends. De meeste nummers voor dit album ontstonden tijdens ontspannen jam-sessies... En het inhuren van gitarist Dwayne Elman van die Elman Brothers Band als gastspeler op deze plaat was een geniale zet van Clapton. Het is dus niet Eric Clapton die we gitaarsolen horen spelen op het nummer Layla, maar het is Dwayne Elman. Het nummer gaat overigens over de onbeantwoorde liefde van Eric Clapton voor Patty Boyd, de vrouw van zijn vriend George Harrison. Uiteindelijk zal hij met haar trouwen, maar ook weer scheiden van haar. De cover van deze plaat is een bestaansschilderij van Frans de Schomberg. Genaamd La fille au Bouquet, het meisje met het bouquet. De meeste songs van deze plaat worden geschreven door Clapton en Whitlock. En daarnaast staan op dit dubbelalbum ook nog bluesklassiekers... van artiesten als Big Bill Bronzy en Jimi Hendrix... die op zichzelf klassiekers zijn geworden. Daarom dus de Langspeelplaat van de Week deze week in het Muziekmuseum... met album van Derek en de Domino's, Layla en Other Assorted Love Songs. De van de Week... plaat van de week deze week in het Muziekmuseum. Album van Derek en de Domino's, Lela en alle assorted love songs. We gaan daar nog meer muziek van draaien. Muziekvrienden. We hebben weer een uh, top 40 uh, gevonden. Week 41. Welk jaar, dat vertel ik nog niet. We hebben alle liedjes in de computer gezet in de goede volgorde. We zappen er langs 40 tot met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. Op nummer 1 staat een lied van uh, twee oud-NOS-medewerkers... Tom, Poederbach en Dick Zwanenveld. En het liedje begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary, Vloekend en vechtend gelijk een man. Het is oorspronkelijk een shanty. Dat is een uh, lied gezongen aan boord van uh, zeilschepen vroeger. En het is natuurlijk een parodie erop... Goed, we gaan beginnen bij uh, nummer veertig. Nieuw. Nieuw. Het jaar waarin Willy Brandt wordt gekozen tot kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Dat is lang geleden, zou je denken. Goed, nummer 40. Een legendarische band, moet ik zeggen, Blind Faith. Well, all right. Ook weer een band met Eric Clapton. Want hij uh, speelt hier gitaar en doet de achtergrond uh, zang. Stevie Wendwood zat natuurlijk ook in de band. En Ginger Baker op uh, drums. Nieuw Tweede Nieuveling, 39... The as we grow We shake you, we make you Oh, dat is lang geleden dat ik dit liedje gehoord heb. Het is van... Uh, ja, welke band is het? Zou je denken. Het liedje heet overigens The Band. Het is van de Swinging Soul Machine. En die kennen we natuurlijk het beste van... Uh, het liedje Spooky's Day Off. En wie was nou Spooky? Dat was uh, Ivan Groeneveld. Ja, die werd in de band Spooky genoemd. En die deed een keertje niet mee. Die zong een keer niet mee. Toen maakte ze een instrumentaal nummer. Nou, dat is het verhaal natuurlijk. En nu, Los Payos. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra, para ti, Marisa. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra, para ti, Marisa. Coge tu sombrero y pon. Ze brachten maar één album uit. En dat heet gewoon De Paios. Spaanse band. Een trio. En het was een hele grote zomerhit in Spanje. Maar dus ook in Nederland. Maar welk jaar nou? Nieuw. En dan nu... Een lied wat door veel artiesten is gecoverd. Maar misschien door José Feliciano dat het meest bekend geworden. Round, like a circle in a spiral. Like a wheel within a wheel. Never ending or beginning. On an ever spinning reel. Like a snowball down a mountain. Or a carnival balloon.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 Een wereldhit. Echt waar. Maar dat wisten we al natuurlijk niet. Venus, Shocking Blue, 36, tot 40, week 41, 19. Uh... De nice, die maakte er een vertaling van. Waarschijnlijk zijn vrouw, denk ik. Zet een kaars voor je raam vannacht. En Jan van Veen dacht, dat is leuk voor een radioprogramma. Hij noemde het Candlelight. En ging daar geen gedichten voor lezen. Voor luisteraars en van luisteraars. Maar dit is dan toch het origineel. David McWilliams, Can I Get There by Candlelight. This is the way to the rolling This is the way to go. This is where the colors run. And light the ocean's flow. I'll show you how the thunders blue if you will come with me. I'll feed you spice on a silver spoon where sunshine lights the sea. Can I get there by candlelight? Tripping through this empty night. Can I get there by candlelight? Or is it much too far? David met Williams, Can I get there by candlelight? 34. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Tells me is Een beetje een zielig lied vind ik wel. Ja. Het gaat over een oorlogsveteraan die in de oorlog in Vietnam heeft gestreden. Het wordt niet letterlijk zo gezegd, maar het gaat over een crazy Asian War. Hij ruikt uiteindelijk verland, en zit thuis. En zijn vrouw gaat s'avonds uit. En, uh, hij kan niet mee. Hij roept eigenlijk... Ruby, don't take your love to town. Hij is bang dat ze op zoek gaat naar een andere man. Prachtig lied. Kenny Rogers, die voerde het uit. Evening is a time. Popband Vanity Fair. Ja, de melodie herkennen we natuurlijk wel. Early in the morning, zo heette dat uh, prachtige liedje. Misschien gaan we een tweede gedeelte draaien. Is leuk om terug te horen dat soort liedjes. Ik oh, weer op de radio toch? En je gaat dat ook niet in je Spotify lijst zetten. Nee, dat doe je niet. Nee, ik weet niet waarom dat is. Maar daarom is ook het Muziekmuseum om dat soort dingen weer een beetje leven te houden. Dit is nummer 32. van de Rolling Stones, Hanky Tank Woman en uh, op het album uh, Let It Bleed staat een, uh, een beetje een, een liedje country Hunk. Heet dat? Dat lijkt er heel veel op eigenlijk op dit liedje, alleen met een andere teksten eigenlijk. Hè Even rust met Wilma. vrouwelijke heintje, Wilma. Papa, ze was tien jaar toen ze dit zong. Groot papa, want met je triest verhaal is dat uh, ze een hoop gouden platen uh, had uh, behaald. En die uh, is ze allemaal kwijtgeraakt in 1994. Dat haar huis afbrandde. Ja, ja. 30 nu. Oscar Harris ends in twinkle stars. This is a message, children. Zo heet het, TOP zingen ze. I want to reach the top. Reach the top. The Misschien wel de ja, meest succesvolle Surinaamse zanger van Surinaamse afkomst, Oscar Harris. Week 41 in het jaar dat koning Idris van Libië wordt uh, afgezet tijdens een verblijf in het buitenland door kolonel Gaddafi. Weet je dat nog? Where it began.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 Zo heet het ook. Sweet Caroline. En uh, Neil Diamond vertelde eerst dat het gaat over Caroline Kennedy. De dochter van John F. Kennedy. En later zegt hij dat het eigenlijk over zijn eigen vrouw ging, gaat. We zullen het nooit weten. George Cash nu op 28. Zou je denken, wie is nou die zanger George Cash? Nou, het is gewoon een Amsterdamse band die zich zo genoemd hebben. En een liedje dus uitbrachten Nightingale. We zouden met tweede gilde eigenlijk moeten draaien. Ja, zeker wel. Hoogst nieuw binnengekomen plaats. 27. En wie is dit nou? Is het John Jones? Is het Engelbert Humperdinck? Nee, het is Leon Klerenkoper. Oh, Lady Mary. Hallo de nuit. En ik maak geen grapje, zeker niet. Oh Lady Mary. Un nouveau jour vient David Alexander Winter. En eigenlijk moeten we ze op zijn Frans uitspreken. David Alexander Winter. Hij wordt geboren in Amsterdam, 1943. Komt zelfs 1970 tijdens het Eurovisie Songfestival uit voor Luxemburg. Hoe jullie dat van elkaar gekregen mag je weten. En zo heet het ook, Lady Mary. Hoogstnieuw binnengekomen laat dus in die lijst. Dan nu een Nederlandstalig trio. En ze noemen zich het Lolen Trio. van Mary. ZANG Blommen. 25. Van het uh, Lowland Trio. En, uh, we kennen ze natuurlijk van uh, liedjes als Trouw niet voor je veertig bent. En wat dacht je van uh, Mijn naam is Haas. Dat is ook nog een liedje van ze. En Ik kan geen kikker van de kant afduwen. En dit was misschien een minder bekend liedje van ze. Pot vol Blommen. Eigenlijk een soort van verbastering van uh, verdomme, toch? Ja. <laughs> Geschreven door uh, en geproduceerd door uh, Peter Koelewijn. Leuke platen, instrumentaaltje. Van uh, een zanger die zich Len Barry noemt. Die had al wat hits hoor, uh, in de tijd. En Daryl Hall speelt ook in de band mee. Maar wordt niet gezongen op dit nummer. Ze noemen zich de Electric Indian. En dit is Kim Oshiba Sabe, Sabe moet ik zeggen. Kim Oshabe. ja. <laughs> ja, ik spreek geen Indiaans, dus uh, moeilijk hè? Goed, 24... Martlap uit Thorn in Limburg wat singles hoor. Ongekend 24. Het radio-ensemble. Misschien kan die naam wel erin. Plaatje hoger. Marianne. Van de Merryman. the seaside. En een je nummer van Creedence Clearwater Revival van het album Green River. En nummer Commotion, 22. Leuk het leuk van zijn oude hitparade, natuurlijk, dat we van de ene genre naar de andere genre springen. Een liedje over een actrice. Gina. En zo heet ze. Gina. Gina, Lolo, Gita. Jij bent voor mij de vrouw maar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan. Ja, een ode aan deze Italiaanse actrice. Uitgevoerd door Tony Bas, maar wie schreef het nummer? Gina Lolo Brigida. Jack de die schreef het. Ja, Jack Jersey zo'n ging hem laten kennen. Hij begon met componeren en produceren. Ja, hij schreef het liedje echt. Gina Lolo Brigida. 20 nu. Joe Jeffrey Group. Ik kan me daar niks meer van herinneren, echt niet. My Pledge of Love. Walk up this morning, We zijn inmiddels bij het linker rijtje beland. My Pledge of Love stond dus op nummer 20. Nummer 19. Dat komt inderdaad, dat is logisch. De shuffles. "Look at you one day. Couldn't turn away. Since you're wrong. Kennis een stem Albert West, hij zong dit liedje bij de shuffles Shalala I Need You. Nu een lied uit 1955. Wat door vele artiesten is gecoverd. Geschreven de tijd door Murtis John Jr. En in deze top 40 staat het in de uitvoering van Fleetwood Mac. Maar we moeten een beetje vaart maken, want we hebben dadelijk op nummer 1 een lied... Dat begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary: vloekend en vechtend, gelijk een man. Dat moet een spannend lied zijn. Ja, een zeemansliedje is het, ja. Van de Bee Gees, Robin. I, I I for you. Het staat op uh, en het heet Saved by the Bell. Wat hey, hey. hebben we hier? Hey, hey. Een zangeres uit Jeruzalem. Oorspronkelijk uit Jeruzalem. groeit op in Frankrijk. En ze zingt in het Hebreeuws, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits. Allo, zante, en, uitlaan, en ze heeft ook ooit een beroemd lied gezongen over Jeruzalem. Werd in 1967 een grote hit. Hey. En dit is Alors hey. je chante. Een vrolijk lied. We schreven het uit. Vijftien nu. Totaal andere muziek weer. Oorspronkelijk was het van de Ronettes. Tenminste, die hadden er het eerst een hit mee. Uit de stal van Phil Spector. Deze keer in de uitvoering. En Kim. Ik heb je easy nooit verteld. Het heet Baby, I Love You. In the year 2525. 25. Een lied over de toekomst. If man is still alive. If can survive. They may fly. de tijd zelfs op nummer 1 terecht. Staat u nu op nummer 14. en Evans... In the year 2525. 25. en nu een tekenfilm! Zoiets als de monkeys en ze heten de archies. En het heet Sugar Sugar. Het werd een grote hit in Amerika en ook in Nederland. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal draaien. Want hier krijgen we toch met z'n allen weer kippenvel van. Vooral die uitvoering van Frida Bocca. Marokkaanse zangeres. 100.000 chansons. -chanson. En op 11 nog meer Franstalige muziek.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 En Johnny en Rijk maakten er in de tijd een soort van Nederlandse vertaling van, weet je nog? Van de wekelijkse beschuiving en aan de top van de Nederlandse hitfarade. Het overzicht van de nationale top 10. 10. 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. Week 41 uit. 1969. Inderdaad. Ik lees de top 10. We draaien er mee in het En dadelijk ook nog een tracker te de langs speelplaat van de week. Komt-ie. Nummer 10. Air van Exception. Geschreven met een K. Dus e k s e m P Etcetera. Goed. Nummer 9. Space Oddity, David Bowie. De eerste keer dat hij in de hitparade stond. Nummer 8. Natural Born Buggy. Van Humble Pie. Nummer 7. Pastoraal. Lisbeth List. Samen met Ramse Shaffi. Nummer 6, The Cats met Scarlet Ribbons. Nummer 5, Grapefruit, Die Borte. Nummer 4, Een enorme hit. Je tais moi non plus, Jane Birkin en Sergi Kersboer. Nummer 3, Don't forget to remember, The BG's, daar zijn ze met z'n allen. Nummer 2, My Special Prayer, Percy Sledge. En nummer 1, Tom en Dick. is number Nederland Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary Vloekend en vechtend gelijk hey, Een man Overal waar ze kwam op de zee harry, ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan. Ze de Bloody Mary en was de schrik der zee, de dus drink op bla 2-0-ZM